1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. CIA onderzoekt gevonden materiaal in villa Bin Laden. Gaslek veroorzaakte explosie melkmarkt in Zwolle. En Chinese bedrijf Houtai investeert miljoenen in saap. Het is vandaag zonnig, alleen in het noordoosten zijn er wat stapelwolken. Het is wel vrij fris, 11 graden op de wadden, tot 15 in het binnenland, bij een matige noordoostenwind. Morgen meer bewolking, kleine kans op een bui, vanaf donderdag weer volop zonnig. En in het weekend middagtemperaturen van ruim 20 graden. De CIA onderzoekt de harde schijven, dvd's en documenten die in de schuilplaats van Osama Bin Laden zijn gevonden. Mogelijk bevatten die informatie over plannen voor aanslagen en de organisatie van het Al-Qaeda-netwerk. Die spullen werden maandag meegenomen na de inval van een Amerikaanse commando-eenheid in de schuilplaats van Bin Laden. Dat was in een villa in de Pakistanse stad Abbottabad, op enkele honderden meters van een militaire academie. Amerikaanse politici zeggen dat de Pakistanse regering op de hoogte moet zijn geweest van de verblijfplaats van Bin Laden. De Pakistanse president Sardari ontkent dat. Hij was er ook door verrast, schrijft hij in een open brief in de Washington Post. En over de loyaliteit van Pakistan mag van hem geen misverstand bestaan. De strijd tegen terreur is net zo goed de strijd van Pakistan als die van Amerika, schrijft Sardari. Hij wijst op de duizenden Pakistanse slachtoffers die daarbij zijn gevallen. De Britse politie heeft vijf mannen opgepakt in de buurt van de kerncentrale in Sellafield. Volgens de politie zaten de mannen in een auto en negeerden ze een stopteken. Ze zitten vast op de basis van de Britse antiterreurwet. Op basis van die wet kunnen mensen 48 uur worden vastgehouden op verdenking van terrorisme. Die verdachten zijn allemaal mannen uit Londen en rond de 20 jaar. En de arrestatie volgde op een oproep van premier Cameron om extra alert te zijn... nadat Amerikaanse troepen gisteren Al-Qaeda-leider Bin Laden hadden doodgeschoten. Over een half uurtje velt de rechtbank in Leeuwarden een oordeel over Sietzke H. uit Nijbeets. Sietzke H. is aangeklaagd voor het doden van haar pasgeboren baby's. Menno Reemeyer is bij de rechtbank in Leeuwarden. Wat voor straf, Menno, heeft justitie geëist? Twaalf jaar is uh, tegen Sietske geëist. Um, dat uh, betrof vier zaken natuurlijk. Drie keer kindermoord is uh, volgens de officie van justitie bewezen. En uh, één keer kinddoding. Dat gaat dan om het eerste kind uh, uh, wat ze gebaard heeft en, uh, en gedood heeft. Want dat gebeurde uit paniek. Was niet met uh, voorbedachte raden. Dat is uh, de eis die uh, vandaag ligt En waar de rechter zich uh, over gaat uitspreken. Ja, 12 jaar. De eis is dat de maximale straf. Dat is de maximale straf. Je zou denken, uh, is dat dan niet zoiets als uh, TBS, hè, dat ze ook behandeld wordt? Dat kan alleen als ze meewerkt aan een onderzoek. En dat heeft Sietske H. niet gedaan, dus kon er uh, ook geen TBS worden geëist. Is Sitske H. er eigenlijk bij, uh, is de verwachting? Nee, de verwachting, het is wel zeker, want dat heeft ze zelf aangegeven... dat ze er niet bij zal zijn, ook haar advocaten niet. Ze wachten de uitspraak ergens anders af. Zietske Haar zal dat doen in de gevangenis waar ze zit, de vrouwenvleugel in Zwolle. En haar advocaat zal zich op eigen kantoor beraden over de uitspraak... en ook wat de vervolgstap zal zijn. Ja, veel belangstelling bij de rechtbank. Uh, ik sta buiten. Ik uh, ben even snel naar binnen gelopen... maar het, dat ziet er niet naar uit uh, zover ik uh, het zo snel kon beoordelen, Jan. Half twee begint het, hè? We horen meer van jou straks. Menno Reemijer in Leeuwarden. De explosie van een pand in het centrum van Zwolle vorige week... was het gevolg van een gaslek. Dat is gebleken uit onderzoek van de politie. Het uh, is vastgesteld dat het te doen was om een, uh, een gasexplosie in het pand... te herleiden uit het feit dat die man uh, een vreemde geur heeft waargenomen... is gaan kijken in de kelder... En daarbij het licht aan heeft aangedaan en op dat moment uh, was de explosie. De voorgevel van het pand werd weggeblazen en een deel van het gebouw stortte in. De 27-jarige bewoner en een meisje dat voorbij fietste raakten gewond. Door de explosie was de binnenstad van Zwolle urenlang ontruimd. Een jaar geleden braken er rellen uit in de kirgizische stad Osh. Grootschalige onlusten. Honderden Oezbeken kwamen om het leven. Een onafhankelijke commissie heeft dat geweld onderzocht. En vandaag zijn de resultaten gepresenteerd. Correspondent Kizia Hekster, wat blijkt er uit dat onderzoek? Wie zaten erachter? Ja, dat zijn harde conclusies die die commissie doet. Namelijk dat de Kyrgyzische overheid de ongeregeldheden had kunnen stoppen van een jaar geleden. Als die regering het leger beter aangestuurd had. En ze concluderen ook dat het waarschijnlijk is dat het Kyrgyzische leger mee heeft gedaan aan de moorden. In plaats van om ze tegen te houden dus. En ook aan de vernietiging van die Oezbeekse wijken. En het is niet voor het eerst dat het op deze conclusies gekomen wordt... Toen ik daar zelf vorig jaar was, vertelden alle Oezbeken mij deze verhalen. En ook uh, mensenrechtenorganisaties die waren er al eerder van overtuigd... dat het vooral de Kyrgyzien geweest waren... die uit waren op de dood van de Oezbeekse minderheid in het land. Maar het is nu wel voor het eerst dat deze harde woorden komen... van deze internationale commissie... waarvoor de president van Kirgizië ook toestemming gegeven heeft... voor dat onderzoek. En uh, de, de commissie doet ook een oproep aan de regering... om de rol van het leger tijdens het geweld van, van uh, juni vorig jaar te onderzoeken nu. Het zijn... Het zijn... Zijn harde conclusies? Heeft de Kirgizische regering gereageerd? Ja, ze zijn, dat zal je misschien niet verbazen, heel negatief over de uitkomsten van het onderzoek. Ze hebben het rapport eenzijdig genoemd. Eenzijdig in de zin dat de commissie de schuld dus vrijwel eigenlijk helemaal aan Kirgizische zijde legt. Terwijl volgens de regering ook de Kirgize slachtoffer zijn geworden. Dat ook gewapende Oezbeken zich schuldig gemaakt hebben aan geweld... Uh, ze lijken voorlopig niet van plan, die regering, om zo'n onderzoek... naar de betrokkenheid van het leger ook echt te gaan uitvoeren. En zij leggen de schuld van het geweld vooral bij de aanhangers... van de oud-president van Kirgizië Bakiev Die werd een paar maanden voor die geweldsexplosie in Osh afgezet. En uh, hij had zijn machtsdasis daar uh, in het zuiden bij de Kyrgyzje, bij de en zegt de regering, uh, die aanhangers van die oude president... Die hebben hun woede gekoeld, de Oezbeken. Daar uh, ligt de oorzaak. En het is dus niet ons leger dat daar uh, is gaan moorden. Op dit moment lijkt het vrij rustig. We horen er niet zoveel meer van, van Kirgizië en Spanningen daar. Nee, maar dat wil niet zeggen dat het daar nu uh, ook echt rustig is. Het is er nog steeds uh, heel gespannen. En die verhouding tussen de bevolkingsgroepen uh, is nog steeds niet uh, wat die zou moeten zijn. Zomaar een voorbeeldje van vandaag, zag ik net langskomen. Een uh, van de journalisten van het Russische persbureau Interfax... die in de stad uh, Oors, waar dat geweld is vorig jaar was, uh, onderzoek deed naar de toedracht... Van die moorden van toen, die is vandaag in elkaar geslagen. En ook haar kind is daarbij gewond geraakt. En zo zijn er veel meer voorbeelden te geven... waaruit blijkt dat het daar dus nog helemaal niet rustig is. En dat is natuurlijk ook waar de Kyrgyz-regering nu bang voor is. Dat er opnieuw olie op de golven gegooid wordt... naar aanleiding van de, van de uitkomsten van dat rapport... van de internationale commissie van vandaag. De Spanningen zijn niet weg. Correspondent Kizia Hekster. Het noodlijdende autobedrijf Saab gaat samenwerken... met een Chinese autofabrikant, Hauptai Motor Group. Die steken 150 miljoen euro in Saab, heeft Spijker bekendgemaakt. Dat is dan weer de Nederlandse eigenaar van de Zweedse autoproducent. En correspondent Wouter Zwart vertelt waarom de Chinezen die investering doen. Ten eerste is Saab een luxe auto. Nou, in China, waar de auto-industrie echt enorm explodeert nu... zijn ze juist op zoek naar mooie luxe auto's die mensen willen kopen. En ten tweede is het natuurlijk, wat ik al zei, een beetje te doen om de technieken... de know-how die ze nu ze met saap een deal hebben ineens in handen krijgen. Volgens topman Muller kan door de financiële injectie de productie bij Saab weer worden opgestart. De Saab-fabriek in Zweden ligt al een tijdje stil vanwege financiële problemen. En Houthai is gespecialiseerd in schone dieselmotoren en automatische versnellingsbakken. En op de beurs staat het aandeel Spijker na al dat nieuws 13 procent hoger. De zuidelijke land- en tuinbouworganisatie, de ZLTO, is verontwaardigd over een persbericht van de politie in Brabant. De politie vraagt in dat persbericht het publiek de ogen open te houden voor uitbuiting van seizoensarbeiders in de land- en tuinbouw. En dat is bij de Brabantse boeren en tuinders... behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten. Als je het goed leest, is het zeer stigmatiserend en suggestief. Dat is nooit de bedoeling geweest. Het is alleen de bedoeling geweest om mensen alert te maken. Ik ben Maarten Lezeman, woordvoerder bij de ZLTO. Marieke Stewart, woordvoerder politie Brabant Noord. Waarom hebben jullie die oproep gedaan? Het oogseizoen start weer. Uh, wij merken dat er veel wetenschap is in de samenleving... over strafbare feiten, waaronder dit, uh, dit feit. En we merken dat mensen dat heel weinig bij ons melden. Dus voor ons was het vooral de reden om mensen bewust te maken, als je iets verdacht ziet, meld het bij de politie. Alsof als je rond gaat fietsen in het Brabantse buitengebied... en je ziet mensen op het veld, dat dat dan al gaat lijken op... Uitbuiting en dat je dan moet gaan bellen, heksenjacht. Dat woord dat kwam spontaan in mij op. Nou ja, Dat kan te maken hebben met dat je mensen heel lang op bijvoorbeeld een landbouwterrein ziet. En wij geven niet aan dat er dan per definitie iets verkeerd is. Maar als mensen het gevoel hebben, daar klopt iets niet, dan hebben we liever dat ze het melden bij ons. En dan is het altijd nog aan ons als opsporingsinstantie om dat natuurlijk uit te zoeken. Dan moet je niet opschrijven van als je mensen ochtends op het veld ziet plukken... En s'avonds ook nog op het veld zitten werken. dan zullen ze wel uitgebuit worden. Dat is natuurlijk complete onzin. Die mensen hebben. op de coolste momenten van de dag. wordt er gewerkt. Natuurlijk. Maar dat betekent. als je dat twee keer ziet. betekent niet dat ze tien uur aan het werk zijn. Snap je wel de reactie van het ZLTO? Ik kan het begrijpen, maar nogmaals, ik wil benadrukken. dat wij het niet stigmatiserend bedoeld hebben. Maar laten we het dan voortaan dag samen even over hebben. Dan was het verhaal. En sterker geweest. En we hadden daar allebei voordeel van gehad. Maarten Lezeman van de ZLTO. En daarvoor hoorde u van de politie Brabant Noord. Marieke Stuart. Het gemeentehuis van Sint-Oederode in Noord-Brabant... is vanochtend enkele uren gesloten geweest na dreigtelefoontjes. De politie heeft de vermoedelijke beller opgepakt. Het eerste dreigtelefoontje was gericht aan een ambtenaar en even later kwam een bedreiging binnen bij het alarmnummer 112. En daarom besloot de politie het gemeentehuis van Sint-Oederode te ontruimen. In de loop van de ochtend mocht het personeel weer naar binnen. Het gemeentehuis is inmiddels weer open voor bezoekers. In Rotterdam ligt het openbaar vervoer volgende week woensdag tijdens de ochtendspit stil. De rijden op 11 mei van het begin van de dienstregeling tot half negen geen bussen, trams en metro's. En mogelijk wordt er later volgende week ook in Den Haag en Amsterdam gestaakt. Actievoerders willen dat het kabinet en de PVV afzien van de verplichte aanbesteding en van 120 miljoen euro aan bezuinigingen. Ze vrezen dat die maatregelen leiden tot overvolle trams en bussen en langere wachttijden en minder veiligheid. Afgelopen tijd is om al die redenen al vaker actie gevoerd... maar dat was buiten de spits. De storing op de site van de Rabobank. Die storing is nog niet opgelost. Een deel van de klanten kan daardoor nog steeds niet internetbankieren. De Rabobank zegt dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. Gisterochtend werd die website door onbekenden aangevallen... en waarschijnlijk hebben de hackers een grote hoeveelheid data... naar de servers van de Rabobank gestuurd. En toen liep de site vast. En de bank zegt dat de gegevens van alle klanten veilig zijn. Ja, er komt vanavond een einde aan de serie van wedstrijden tussen Barcelona en Real Madrid. In de vierde en voorlopig laatste editie van El Clasico... Zo zeggen ze dat daar verdedigt Barça op eigen veld een 2-0 voorsprong in de halve finale van de Champions League. En in de aanloop naar het duel heeft de UEFA besloten om geen stappen te ondernemen tegen Barcelona. Want Real Madrid had bij de UEFA protest aangetekend tegen het gedrag van Catalaanse spelers. Tijdens de eerste wedstrijd vorige week. Bij Real zijn de spelers Pepe en Sergio Ramos geschorst. En ook moet coach José Mourinho op de tribune plaatsnemen. Door alle commotie van de afgelopen week is het duel aangemerkt als een wedstrijd met verhoogd risico. Correspondent Edwin Winkels over de politie inzet in Barcelona vanavond. 1500 agenten vanavond is een bijzondere wedstrijd natuurlijk. Meestal in Spanje heb je, heb je geen uh, toeschouwers van de, van de club die, die uitspeelt in de competitie, maar uh, voor een Europese wedstrijd zijn er altijd kaarten beschikbaar. Dan nou had Real Madrid er 4600 en zijn er uiteindelijk maar 1500 verkocht. Maar ja, dat moet wel in, onder controle worden gehouden. Vooral ook uh, de vrees is van, ja, ja hoe reageren de supporters van Barcelona? Bijvoorbeeld Mourinho, die moet ergens op de tribune komen te zitten. Dat zal waarschijnlijk op de tribune zijn. Maar die zit dan toch vijf tot tien meter van het publiek vandaan. Ja, mensen in Barcelona zijn woedend op hem. Dus hoe hou je dat allemaal uh, in de hand? Dat was de Sport is 13 overeen. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De CIA onderzoekt harde schijven, dvd's en documenten... die een Amerikaanse commandoeenheid uit de schuilplaats van Osama Bin Laden heeft meegenomen. De explosie in een pand in het centrum van Zwolle vorige week was het gevolg van een gaslek. En het noodlijdende autobedrijf Saab gaat samenwerken met een Chinese autofabrikant. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NCRV's lunch. Nu bij twee jaar NRC de nieuwe iPad 2. Dat is maar 39,95 per maand. Ga naar nrcnl iPad 2 of bel 0800 0808.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een Amsterdamse modezaak heeft het predicaat hofleverancier gekregen. En daarover gaat de vraag van vandaag, want hoe word je eigenlijk hofleverancier? Deel 2 van het radiodagboek van schrijver Willem-Jan Otten, die morgen de 4 mei lezing uitspreekt. En daarmee maakt hij onderdeel uit van het ritueel van doden herdenken. En rituelen, daar houdt Otten wel van de manier bijvoorbeeld waarop de kerk een, een, een, een uitvaart uh, doet. Daar kijk ik dan ook wel eens naar als ik het niet zo heel erg beleef. en Dan denk ik, ja dit is, dit, je hebt rietus en rietus. En nou, half twee is stand.nl. En daarin gaat het over de nasleep van de dood van Osama Bin Laden. Want alle pijlen richten zich nu op Pakistan. Hoe kon het dat de uh, werelds meest gezochte terrorist... daar al een jaar of wat frank en vrij woonde Terwijl de Pakistanse regering toch altijd zei... dat ze met het Westen optrokken in de strijd tegen terrorisme.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 Koninginnedag is achter de rug. We hebben in Engeland de bruiloft gehad. En tussen al dat koninklijke nieuws zou je bijna over het hoofd hebben gezien... dat de Amsterdamse modezaak de MOF het predicaat hofleverancier heeft gekregen. En Lunch vraagt zich af, hoe word je eigenlijk hofleverancier? Ruud van Doorn, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent de eigenaar van de Hallo. MOF. Gefeliciteerd allereerst. Ja, dankjewel. Want u bent nu hofleverancier. Klopt. Hoe voelt ja. dat? Hoe dat voelt? Nou, dat voelt eh, wel, met enige trots voelt het wel heel fijn. Ik bedoel... Eh, uh, mijn vriend heeft dit uh, aangevraagd uh, anderhalf jaar geleden. En, en uh, ter verrassing zou ik dat horen. En nou, plotseling uh, kwam hij ermee. Want hij kwam niet verder, want er was een uh, verder onderzoek nodig. Om te kijken of ik uh, wel uh, de, de MOF wel halflevericeer uh, zou worden. Yeah. En ja, toen in september toen hebben we een uh, financiële onderzoek gehad. En toen zijn er nog mensen geweest in de winkel, uh, drie, vier uur. En uh, goed, het werd, spannend, het werd spannend. En ja, eind uh, maart, uh, begin april hebben wij gehoord dat we hofleverancier worden. Ja, het is grondig al uitgezocht in ieder geval. Um, um, Heeft u al leden van het Koninklijk Huis in de winkel gehad? Dat is jammer genoeg nog niet. En daar zit ik wel op te wachten eigenlijk. Ja. Maar ik denk dat het maar, een, dat het maar een, dat het niet zal gebeuren. Nee, nee want, want... Dat, denk, dat denk je toch al bij een hofleverancier? Dat zou ik denken inderdaad. Maar je moet het echt zien als een soort uh, predicaat... of een soort uh, lintje voor uh, de winkel... Uh, dat die zo lang bestaan, uh, bestaat... En uh, dat het zijn sporen heeft verdiend. En dat is een soort lintje. Dus ja, nogmaals, het is een, een, een hoge koninklijke onderscheiding. En uh, goed, ik ben hartstikke trots. Ja, en ik begreep zelfs, want u krijgt dan ook zo'n bord natuurlijk boven de winkel: hè? een predicaatbord. Uh, maar dat stuurde dus ze niet zo even op, hè? dat moet je zelf opkomen halen. Nou, het wordt krijgen, de, de oorkonden. Die hebben we gekregen van de burgemeester van de Laan. En uh, het bord dat ze uh, halen, we, uh, heb ik opgehaald in. Uh, Zwalmen, en dat moet uiteraard zelf bekostigd worden. Ja. Uh, het is een uh, aluminium bord, uh, zwaar gemoffeld helemaal. Goed, dat klinkt wel heel leuk hè, bij uh, de winkel de mof. Ja. Uh, er wordt <laughs> helemaal gespoten en dat wordt met de hand helemaal geschilderd. En het is uh, goud op snee en uh, ja, dat kost exclusief Btw uh, 2.000 euro. Kijk aan. Ja. ja, en dat, mag, dat moet zelf opgehaald worden, want de persoon die dit allemaal maakt, de fabriek uh, Sillen Co, die uh, stuurt het niet op, want dat is toch te kostbaar. Ja. En het zou natuurlijk uh, misschien in verkeerde handen kunnen komen. En hangt die al boven de deur? Nee, staat, uh, het wordt staat in etalage heel uh, mooi. Vier weken lang. En dan en als de etalage na vier weken, dan gaan we het keurig boven de, winkel, boven de deur ophangen. Goed. Uh, veel plezier ermee. En bel ons even als u wel iemand van het Koningshuis ineens binnen de deur hebt. Want dat vinden we altijd leuk om te weten. Dat doe ik zeker. Oké, dank u wel. Ja. Uh, Rudolf van der Krocht, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van de Stichting Hofleveranciers. onderzoekt uh, al sinds uh, de tijden van Juliana of bedrijven ervoor in aanmerking komen. Uh, waarom is dit bedrijf de mof nou Hofleverancier geworden? Uh, het bedrijf De Mof is onder andere hoofdleverancier geworden... in verband met uh, de familiegeschiedenis. Het is een bedrijf wat al uh, meer dan 100 jaar bestaat. Ja. En het heeft zich in eerste instantie altijd binnen één uh, familie gehouden... en uh, steeds doorgezet doorge en ondanks de ja de marktverbreidingen toch zich bij hun doelgroep weten te houden en het heb voorkomen gewoon dat ze niet opgeslokt zijn door al die grote multinationals. Nee, hoeveel hofleveranciers zijn er eigenlijk in Nederland? Uh, momenteel circuleert dat rond de 460. Dat kan uh, fluctueren, want uh, terwijl ik nu hier zit, kan Hare Majesteit bij wijze van spreken weer een besluit getekend hebben dat er weer eentje bijgekomen is. Want die, want die nog voor de goede orde, die beslist daar zelf echt over. Ja, het predicaat hofleveranciers is een prerogatief van Hare Majesteit zelf. Dat houdt in dat het een persoonlijk recht is van de, de vorstin. Het is ook niet bij wet geregeld, het is puur een persoonlijk uh, recht van haar. Ja. Maar uw, uw stichting doet het, het voorwerk, zeg maar. U onderzoekt of het allemaal oké okay is, dan maakt u daar een keurig rapportje van... en op basis daarvan bepaalt de koningin of het doorgaat of niet. Nou, zo eenvoudig gaat dat allemaal niet, hoor. Neem me niet kwalijk. Neem me niet nee, kwalijk. Nee, nee, We hebben het hier <laughs> natuurlijk wel over hofleveranciers. wel. maar goed, uh, kijk, een aanvraag moet altijd uh, minimaal negen maanden van tevoren gedaan worden... Dus Indien men een jubileum gaat vieren... moet men ongeveer negen maanden ervoor een verzoek indienen. Dat verzoek dient men in bij de burgemeester van de gemeente waar men zit. Nou, als die het ondersteunt, wordt het doorgestuurd... naar het kabinet van de commissaris van de Koningin van de provincie... waar zich de onderneming in bevindt. En dan gaat het hele circus draaien, want het kabinet van de commissaris die gaat overal informatie inwinnen bij de Kamer van Koophandel, ministerie Economische Zaken, de milieuvergunningen, de financiële verslagen moeten gedaan worden. Hoe is de arbeidsverhouding? Nou, gaan we door. Het hele bedrijf wordt mm -hmm. helemaal grondig doorgelicht. En aan de hand van alle verzoeken die dan daar, of rapporten die eruit komen, wordt er één conclusie gemaakt. En dat wordt dan voorgelegd aan Hare Majesteit Koningin. Ja, kijk aan. En, en als je dat predicaat eenmaal hebt, hofleverancier, dan kan je het, neem ik aan, ook wel weer kwijtraken als je, als je gekke dingen doet. Natuurlijk, kijk, men krijgt in principe het predicaat hofleverancier in eerste instantie voor 25 jaar. Tenzij als men nog wel eens twijfels hebt of zijn bedrijven gefuseerd en ja, goed, die hebben een herbevestiging aangevraagd... dan kan het ook wel zijn dat het tijdelijk voor, voor een korte termijn is... omdat ze gewoon eerst willen aanzien hoe het natuurlijk verloopt... Ja, en natuurlijk als je natuurlijk de bond maakt of dat je daarmee uh, zowel de onderscheiding als het hof in discrediet brengt, dan kan het vervallen worden. Ja. Maar niet alleen daardoor, dat kan ook gebeuren door, door fusies. Uh, juridische veranderingen uh, gaan we door. Ja. Ik vroeg het net ook al even aan meneer Van Doorn, hè, want wat levert het nou eigenlijk op als je dat predicaat hebt, hofleverancier? Uh, het predicaat Hofleverancier moet je heden ten dagen, het woord Hofleverancier moet je in de letterlijke figuur van het woord zien. Het is niet meer zoals vroeger dat men daadwerkelijk aan het Hof moet leveren. Men moet in principe wel iets kunnen leveren als het Hof erom zou vragen. Maar men moet het eerder zien als een toegevoegde waarde, een stukje vertrouwen tussen de, de monarchie en de onderneming. Ja, en dan heb je ook nog dat predicaat Koninklijk. Dat is natuurlijk nog weer wat anders. De Koninklijke horinga Nederland, de KLM, eh, Koninklijke de Ruiter van de Muisjes. Hoe, hoe krijg je dat dan? Ja, het predicaat Koninklijk zit wat ingewikkelder in elkaar. Dat zou je eigenlijk moeten verdelen in drie categorieën. Je hebt natuurlijk het predicaat Koninklijke voor instellingen van staat. Dat is bijvoorbeeld de landmacht, uh, de, de kruisonderdelen. Mm -hmm. Dan heb je het predicaat Koninklijk voor Ondernemingen. Uh, in, dat zijn bijvoorbeeld de KLM, uh, de Koninklijke de Ruiter. Shell. van. Shell. Nou, Shell is niet koninklijk, het is de Betaalse Oliemaatschappij die koninklijk is. Kijk aan. Dus dat is een onderdeel weer van de Shell. Want we zeggen toch altijd de koninklijke Shell? Maar ja, dat klopt maar dat dus niet. zijn zo van die begrippen van. Uh, omdat eigenlijk iedereen uh, de Betaalse Maatschappij eerder meer kent onder de naam van mm. Shell als onder de Betaalse Oliemaatschappij. En dan heb je nog het predicaat koninklijk... en dat is weer voor verenigingen en instellingen... zoals de harmonieverenigingen, de gymvereniging, de KNVB. Nou ja. en dat soort belangenverenigingen. Maar, maar dat is nog wel een lastig punt natuurlijk... want ook daar is de koningin dan op een of andere manier mee, uh, mee verbonden. En uh, ik, ik herinner me rond de fraudezaak van Ahol... dat daar toen wel discussie over was. Dat je dus dat predicaat koninklijk ook nog wel weer kan kwijtraken. Dat klopt inderdaad. En toen heeft men gewoon bepaald van... Uh, nou ja, goed, uh, men heeft toen vijf jaar de tijd gekregen... om uh, zaken op orde te stellen... En uh, nou ja, goed, mocht dat dan binnen die tijd niet lukken, ja, dan zouden ze het kwijtraken. Ja. Um, de Stichting Hofleveranciers, uh, die, uh, is ook nog. U doet nog meer, want u brengt ook die hofleveranciers allemaal bij elkaar, hè, begrijp ik, probeert ja, u althans? We zijn een soort belangenvereniging van alle hofleveranciers in Nederland. We proberen uh, zoveel mogelijk de belangen uh, van de hofleveranciers te vertegenwoordigen. Maar daarnaast proberen we ook, uh, omdat wij verbonden zijn... ook aan soortgelijke organisaties in het buitenland waar men dit recht ook kent... proberen we ook op Europees vlak wat meer overeenkomsten te doen... en wat bij elkaar te brengen. Daarnaast uh, beheren wij ook nog een collectie van uh, de oude wapenborden... die vroeger aan de gevel hebben gehangen... ...waarmee men de uiting kon geven aan het recht. Dat varieert vanaf 1810 uh, tot en met heden ten dagen. Want het is elk, bij elke vorst was er weer een ander model... ...en een andere maat, en formaat. Ja. Bent u eigenlijk zelf hoofdleverancier, vroeg ik me nog af? Uh, nee, en ik zal het ook nooit worden, ook, want ik heb geen, geen, ben geen ondernemer. Nee. Wel een lintje? Ook dat niet. Nou, nou, nou ongelooflijk. Nou, dan moeten we daar eens wat aan gaan doen, vind ik, met z'n allen. Ja, maar uh, daarvoor doen wij het niet, dus. Nee, ik snap het. Dank voor uw uitleg, meneer Van der Krogh, van de stichting Hofleveranciers. Ja, de conclusie moet zijn, een hofleverancier levert niet aan het hof, als u dat mocht denken, maar doet gewoon alsof. En uh, om het te worden moet je vooral oud en van onbesproken gedrag zijn. Het Radio Dagboek. Deze week met Willem-Jan Otten... En uh, ik houd deze week de 4 mei-voordracht in de Nieuwe Kerk op de Dam... voorafgaand aan de twee minuten stilte. En die dodenherdenking is intussen een ritueel geworden, zegt Willem-Jan Otten. Hij vindt het dan ook bijzonder dat hij woensdag deel mag uitmaken van dat ritueel. Hij denkt uh, daarover na op weg naar zijn uitgever van Oorschot... en vertelt wat dat nou voor een speltje is dat hij op zijn borst draagt. Ja, ik heb uh, uh, op mijn borst een fakkeltje. En dat is van het, van het comité 4 mei. 4, 5 mei moet ik zeggen. Om daarmee te kennen te geven dat je het belangrijk vindt... dat er zoiets is als uh, de uh, 4 mei herdenking. Het is voor, voor mij vooral de 4 mei herdenking uh, waarom ik hem met draag. Ik vind het, ja, ja, ik, het is leuk, want daardoor spreken mensen mij inderdaad aan. En dan vragen ze waarom heb ik hem op En dan kan ik ook vertellen dat ik die voordracht ga houden. Ja. Ja, hij is er. Ja. Dan gaan we de uitgeverijen binden. Het ruikt hier naar boeken. Dit is eigenlijk wel een van, de, een van de plekken waar het het meest naar boek ruikt. Ja, ik vind het een hele fijne, fijne plek. Het is ook hier achter. Ja, ja, die boeken maakt het... Uh, uh, ja, een soort... Alsof dit een groot brein is. Wat een beetje aan het doezelen is. Uh, al die boeken. Ja, het is een mooie plek. Als schrijver... Ben je een vertolker van ervaringen... je gaat er eigenlijk altijd van uit dat de ervaringen... die je omzet in drama, in een verhaal... dus wat ik eigenlijk voorlees is een, is een verhaal... Eh, die je omzet eh, in eh, verhalen... Eh, dat die ervaring herkend kan worden. Je kunt eigenlijk niet schrijven zonder dat je tegelijkertijd... op een bepaalde manier erop vertrouwt... dat wat je schrijft uiteindelijk... Uh, begrepen, nageleefd, na nabeleefd uh, zou kunnen worden. Dus um, is dit wel een heel bijzonder moment in. Ja, ik, ik, ik beschouw het ook wel een beetje als een, voor mezelf als een uh, bijzonder moment in mijn, uh, in, mijn, in mijn werk. Vandaar dat mijn ogen enorm beginnen te glinsteren <laughs> als ik het erover heb. Het is een. Uh, uh, ja, het is een, het is een. Het is bijzonder om eraan mee te mogen doen ik, mag ik jou vragen om een hele enveloppe... om boekjesgerichte gedichten te sturen naar mijn familie en zo? Ja. Ja. Ik heb er uh, twintig nodig ongeveer. Ik heb net een, uh, net, net een dichtbundel, is net uit... en die heb ik nog niet verstuurd. Dus die moet nog naar mijn, uh, naar mijn familie en mijn vrienden. En, uh, dat is eigenlijk altijd wel een belangrijk moment... van het afronden van, uh, van een boek. Dat, het, dat, het, dat je het verstuurt, ja. Ja, nou ja, hier moet ik gaan werken. en uh, Ik ga maar zitten, wacht een ogenblikje. Je weet dat het op een ritueel moment gezegd zal worden. Op die avond, die heel erg in de loop van de 65 jaar... iets van een, van een ritueel is gaan krijgen. In de zin van altijd om 8 uur, die twee minuten... en dan al die, al die handelingen die prachtig zijn. Ik vind die last post prachtig. Ik hou er altijd, ik doe er ook altijd aan. Ik vind het fantastisch dat we dat hebben in Nederland. Want we zijn ontzettend uh, arm aan dit soort... We hebben ze wel, maar op die momenten... bijvoorbeeld toen André Hazes uh, stierf... Wat, wat, wat echt een enorm uh, uh, ritueel was... en uh, op dat moment eenmalig... Uh, dan, dan vind ik ook wel dat je kunt merken... Dat er, dat er een armoe is aan ritueel. Dus dat je op dat moment merkt dat het moeilijk is... om de dood van uh, André Hazes... Echt te ritualiseren in de zin dat het, de, ja, dat het niet alleen om hem gaat, maar dat het ook over, dat het een ritueel wordt, dat het over de dood gaat. Dat, het over, dat, het, dat, dat mensen hun. hun ja, het kunnen verbinden met, met, met, uh, met, met ja, iets. Wat eigenlijk heel moeilijk te begrijpen is. Maar de, de, de, ik, ik hou heel. ik hou echt van de manier bijvoorbeeld waarop de kerk een, een, een, een uitvaart uh, doet. Daar kijk ik dan ook wel eens naar als ik het niet zo heel erg beleef. Dan denk ik, ja dit is, dit, je hebt ritus en ritus, rituelen en rituelen. En, dat is, en, en er gebeurt ook tijdens het ritueel iets heel bijzonders met mensen. Dat is ook de bedoeling. Schrijver Willy Jan Otten in zijn radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumens. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. De terrorismeaanpak van Pakistan wordt te snel veroordeeld... is de stelling zometeen in stand.nl. Hans van Balen praat er met ons over mee, is Europarlementariër voor de VVD. We zijn benieuwd naar uw eens of oneens. Eerste zien we nu Dick de Hark. Radio 1, het NOS-journaal. Bij de inval bij Bin Laden zijn computergegevens, dvd's en documenten in beslag genomen. De Amerikanen hopen dat daar informatie bij zit over de verdere plannen van Al-Qaeda. Ook hopen ze op informatie over Bin Ladens mogelijke opvolger, opvolger Al-Zawagri. De Britse politie heeft vijf mannen opgepakt... in de buurt van de kerncentrale in Sellafield. Ze zouden een stopteken hebben genegeerd. De staat die volgde na een oproep van premier Cameron... om extra alert te zijn nadat de Amerikaanse troepen... gisteren al-Qaeda-leider Bin Laden hebben doodgeschoten. Het gemeentehuis van Sint-Oederode in Noord-Brabant... is vanochtend enkele uren gesloten geweest na dreigtelefoontjes. De politie heeft de vermoedelijke beller opgepakt. Het eerste dreigtelefoontje was gericht aan een ambtenaar... en even later kwam een bedreiging binnen bij het alarmnummer 112. Een explosie vorige week in Zwolle was het gevolg van een gaslek in de kelder. De bewoner deed het licht aan en toen volgde een ontploffing. De gevel vloog eruit en het pand stortte in. Twee mensen raakten gewond. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl, Jurgen van den Berg... De meest gezochte terrorist van de wereld werd gevonden in een luxe villa op 250 meter van een Pakistaans politiebureau en sommige mensen voelen zich dan ook behoorlijk voorgelogen. For years we have focused over here the tribal areas, the cave areas, the ungovernable areas of Pakistan. But instead, it turns out Osama bin Laden was living in a large city. Ik denk dat de Pakistanse regering wel wat heeft uit te leggen dat deze man daar een lange tijd in dit grote huis heeft kunnen verblijven. Kunnen de Amerikanen eigenlijk dan wel rekenen op de Pakistanen? Nou, de Pakistanen vinden van wel. Ze noemen het vandaag ook een, een victory. Hebben ze het over? Een overwinning op het terrorisme. Dus ze vinden zich echt een fantastische bondgenoot van Amerika. Ja, uh, je hoort er meer uh, Jaap de Hoop Scheffer voorbij komen. De NAVO-chef die Pakistan heel vaak heeft opgeroepen... om uh, samen op te trekken tegen het terrorisme. En uh, ja, die voelt zich een beetje in zijn hemd staan. Hij zegt, ik heb niet altijd het idee dat ik uh, um, eerlijk ben uh, toegesproken door de Pakistani. Vragen we ons terecht af of Pakistan de strijd tegen het terrorisme eigenlijk wel serieus neemt? Of heeft het land met deze actie juist bewezen een goede bondgenoot te zijn? Ik praat erover met Europarlementariër voor de VVD, Hans van Balen. Dag meneer van Balen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U gaat intussen tussen weer aan kop, in Stand.nl. Is dat zo? Ja, ja. Heb die, ik Van Bommel achter me gelaten. Van Bommel Wat heb mooi. ik al een hele tijd niet gezien. Uh, <laughs> dus uh, u staat vier aan kop nu. Uh, we beginnen altijd met de, de drie keuzes. Alleen een kort antwoord graag ja of nee. Uh, hier is de eerste. O, ook ik voel me door Pakistan bedonderd. Nee. De wereld is nu een stuk veiliger. Nee. Ik heb flink geoefend op het uit elkaar houden van Obama en Osama. Uh, ja, goed. Uh, onze stelling, de terrorismeaanpak van Pakistan wordt te snel veroordeeld. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, het nummer is 0800 1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan de hashtag standpunt. U haalt al een teug adem, uh, meneer Van Balen, want ik wil graag van u ook weten... of u het eens bent of oneens met die stelling. De terrorismeaanpak van Pakistan wordt te snel veroordeeld. Daar ben ik het mee eens, omdat je niet kan spreken... van één terrorisme- aanpak of één Pakistan. Bijvoorbeeld de dienst van het leger. Daar zijn mensen die werken samen met eh, de Taliban en ook met Al-Qaeda. Er zijn mensen in de regering die een beetje wishy-washy half-half zijn. Hè. Als je een beetje ook de Taliban vriend had, je weet maar nooit. Er zijn mensen die, zoals de pre president, echt ervoor zorgen... dat terrorisme bestreden wordt. Dus... Uh, je kunt ze half vertrouwen. Ja, veel opportunisme hoor ik dus aan, aan die kant. Absoluut. Uh, alleen het vervelende is, zonder betrokkenheid van Pakistan... kun je het terrorisme en ook niet het terrorisme in Afghanistan bestrijden. Dus je zult met ze moeten samenwerken. Maar je kunt ze maar half vertrouwen. Je moet precies weten met wie heb ik van doen. Wat zijn zijn belangen? Hoe ver kan ik gaan qua vertrouwelijkheid? Uh, en als je dus niet teveel verwacht... Kun je nog redelijk goed met ze samenwerken. Maar het is verstandig geweest van president Obama. Hè, ik let goed op uh, hoe ik de naam <laughs> uitspreek. Uh, om eerst fout. Uh, ja. <laughs> uh, president Obama, die heeft er terecht voor gezorgd dat Osama uit de weg werd geruimd. En toen de Amerikanen vertrokken waren uit Pakistan, heeft hij het verteld. Dat was ja. heel verstandig. Ja, u, u bedoelt daarmee te zeggen dat als hij het van tevoren had verteld, dan was het waarschijnlijk helemaal mislukt, de hele actie. Dan was de kans. 100% dat uh, Bin Laden, laat ik het maar zo zeggen, uh, vertrokken was. Ja. Nu, het is nu wel zo, hè, want van over de hele wereld valt iedereen nu over Pakistan heen. Terwijl we natuurlijk nog lang niet alles weten. We, we, we hebben wat details gezien maar, en gehoord. Maar wat er, nou, wat er nou eigenlijk precies gebeurd is, uh, weten we niet. Is, is dat dan toch niet te vroeg, die veroordeling? Nee, maar ik zeg dus, er zijn uh, personen en groeperingen in uh, Pakistan die echt belangrijke bondgenoten zijn... tegen het terrorisme. En er zijn luid die half of geheel zelfs samenwerken met de terroristen. Het is dus een black box. En dat betekent, je moet met ze samenwerken... Uh, maar je moet ongelooflijk voorzichtig zijn... Uh, want je weet niet altijd met wie je spreekt. Ja. En u noemde net Sardari als iemand die, uh, die wel... Uh, laten we zeggen maar even aan de goede kant staat. Uh, uh, toch, denkt u dat hij, echt niet, uh, van, van, dat hij echt van niks geweten heeft? Nou ja, ik kan niet in zijn schedel kijken. Uh, maar ook hij weet niet wie hij in zijn regering... en in het leger en in de lokale uh, gemeenschappen kan vertrouwen. Dus mogelijk heeft hij wel voor voelt dat uh, Bin Laden gesteund zou worden. En, en, maar zeker weet hij het ook niet. Alleen, uh, hij is echtgenoot geweest van de vermoorde Benazir Bhutto. Ja. Uh, hij heeft zich lang ingezet voor democratiseringen. Dus he's the best we've got. Ja. We hebben niet veel anderen. Hij heeft ook een ingezonde brief geschreven hè, in uh, een van de Amerikaanse kranten... de Washington Post, uh, waarin hij dat ook trouwens zegt. Hè, van, ik ben, ik ben de, mijn, mijn vrouw is daar uh, door terrorisme om het leven gekomen. Uh, maar waar, waarin hij ook eigenlijk gewoon betoogt dat uh, Pakistan de oorlog tegen terrorisme... hij zegt dat is dezelfde oorlog die, die wij voeren, die Amerika voert. Voor hem gaat dat op. Hè. Nogmaals, zijn vrouw ooit uh, ook president en uh, haar vader was ook president... Uh, die heeft zich altijd gekeerd tegen terrorisme. Dus hij staat aan de goede kant. Maar hij heeft maar heel weinig vertrouwelingen... ook in zijn eigen land. Dat is het probleem. Ja. Maar hij heeft dus daar... in boel niet op orde. De, de geheime dienst bijvoorbeeld noemt u. Dat is dus een entiteit op zich daar. Ja, en ook daarvan zijn er mensen die samenwerken met de Amerikanen, die dat goed doen. En er zijn er mensen die samenwerken met de terroristen, of mensen die er zo half tussen zitten. Van nou, nu werk eens samen met de een, dan is met de ander, het komt mij het beste uit. Dat is een vreselijk moeilijke situatie. Uh, alleen, je kunt niet een hek plaatsen om uh, Pakistan en dan te zeggen we willen er niks mee van doen hebben. Dit is een van de moeilijkste landen om mee te werken. Want uh, daar wijst uh, Zadari ook op in dat stuk: uh, het grote aantal slachtoffers dat de strijd uh, tegen het terrorisme in zijn land heeft uh, geëist. Oh, dat zijn er heel veel. Onder alle lagen van de bevolking. Zijn eigen vrouw niet, uh, maar nog veel meer natuurlijk. Bijvoorbeeld, maar ook familie van hem, uh, kennissen van hem. Uh, heel veel Pakistanen hebben het leven al uh, ja, is beëindigd door, door moordaanslagen en anderszins. Uh, en ik zeg, het is dus lastig met ze samen te werken... maar is geen alternatief. Nee. Nou, nog even over die uh, hele zaak rond uh, Bin Laden. Hè? Uh, Pakistan zegt dus bij monden van Zardari van, nou, wij waren daar niet bij betrokken... terwijl de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton... de Pakistani letterlijk heeft bedankt voor hun steun. Dat is dan toch wel opmerkelijk. Ja, maar ook dat valt wel te verklaren. Uh, de president van Pakistan, als die zegt... we hebben werkelijk één op één met de Amerikanen samengewerkt... Uh, dan zijn er lui in zijn regering en de strijdkracht die denken... zo, wij krijgen jou nog wel. Zegt hij, we weten van niks. Dan zijn er ook weer lui die zeggen van... oh, dan zijn we door de Amerikanen belazerd. Dus hij kiest een beetje onduidelijke formulering. En mevrouw Clinton, ja, uh, logisch dat zij zegt, daar, eh, Pakistanen daar hebben we altijd goed mee samengewerkt op het gebied van terrorismebestrijding. Want dan moet ze anders zeggen. Als ze zegt, mm -hmm. nou, het is allemaal maar half-half... Eh, dan krijgt ze het hele Amerikaanse congres achter zich aan. Ja. Maar goed, het eind van het liedje is dat de Pakistanse regering... nu toch al van de, de Taliban heeft gehoord... dat, uh, dat zij uh, medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Bin Laden. Dus in die zin zijn ze er ook niks meer opgeschoten natuurlijk... met die half half -verhouding. Nee, maar kijk, uh, het is allemaal... het is een schemerwereld. Dat betekent zo'n president bekijkt hoe kan ik nog zoveel mogelijk steun krijgen. En daar past hij zijn woorden op aan. En dat kunnen we heel vervelend vinden. Oh, maar eh, we zullen met hem zaken moeten doen. Eh, want nogmaals, zonder Pakistan kun je het niet bestrijden. Nee. Alleen je weet niet met wie je precies zaken doet. Ja. Dus je moet heel voorzichtig zijn. Nou, nou zegt u, ik vind Pakistan een uh, goede bondgenoot... maar wel een, uh, een... geen goede bondgenoot, laat ik het goed zeggen. En, uh, maar geen... Uh, nee. U vindt Pakistan geen goede bondgenoot, maar wel een belangrijke. Waar zit nu dat ja. verschil precies in? Het verschil zit erin dat ik zeg. Er is niet één Pakistan. Dus ik kan zeggen, de president, het parlement, het gerechtshof, dat is Pakistan. Daar doen we zaken mee klaar over uit. En dat is een goede bondgenoot. Nee, er zijn binnen Pakistan, binnen dus die hele onduidelijke wereld van, van machten en krachten, zijn er een aantal uh, mensen en instituties die wij kunnen gebruiken in de strijd tegen terrorisme... waarmee kunnen samenwerken, die betrouwbaar zijn. Ik noem de president. En er zijn een heleboel groeperingen waarvan je het maar moet afwachten. Dus ik zeg, het gaat erom er welke Pakistan doe je zaken mee. Uh, dus het land bestaat eigenlijk niet. Je hebt alleen krachten en groepen daarin. Hmm. En, en mevrouw Clinton heeft gezegd dat ze de banden met Pakistan wil verdiepen en de netwerken tussen de beide landen wil versterken. Maar ja, na dit alles en de onduidelijkheid die je dan die u al een paar keer hebt geschetst, kan dat dan nog wel? Wat kan zij doen? Ze kan deze president steunen. Uh, ze kan hervormingsprogramma's op het gebied van landbouw, zo, uh, onderwijs, zodat mensen te eten hebben, onderwijs uh, hebben en een baan zouden kunnen krijgen. Dat kan ze wel bevorderen. Uh, zodat deze president kan scoren en meer uh, mensen denken: nou, laten we maar de kant van de president kiezen. Dat kan ze doen, is ook verstandig om te doen. En tevens moet ze naar achterhoofd steeds denken: heeft die president nog wel de juiste steun? Zijn er andere groepen waar ik mee moet praten? Het is dus een soort, soort, uh, ja, schaduwpoker. Nou ja. Heel lastig, maar de wereld is nu eenmaal. Moeilijk. Ja, goed, want je kan ook zeggen van het land is zo onbetrouwbaar, we doen er helemaal geen zaken meer mee. Maar u zegt dat zou een hele slechte keuze zijn. Nou, ja, dat is het verhaal: je zet er een hek omheen en uh, we, we lopen weg. Maar dat betekent dat ook degene die ons wil helpen, ook het eigen belang om terrorisme te bestrijden, die zeggen we dan uh, de wacht aan. Uh, dus je zult moeten werken met sommigen die wel betrouwbaar zijn of zoveel mogelijk betrouwbaar in, uh, in die wereld. En dat doen we eigenlijk natuurlijk niet alleen in Pakistan. Dat is een extreem geval, maar we doen het natuurlijk overal. Je kijkt waar liggen je belangen, waar heb je bondgenoten. En de bondgenoot van vandaag kan ook wel weer de vijand van morgen zijn. Ja. Internationale politiek is geen gemakkelijke politiek. Ja. Kan er überhaupt geen druk worden gezet, ook na dit alles op Pakistan vindt u? Ik bedoel, ook, ook, ook bijvoorbeeld door Europa? Nou, de druk, dan zeg ik, het is kerk en stik. Je hebt dus in feite een worst. Dat is samenwerking, dat is ondersteuning. Dat is mogelijk het bevorderen van, van banen en van onderwijs. En je hebt een stok. Dat is, als jullie niet meewerken, dan gaan we uh, minder met jullie doen. Uh, alleen niks doen, uh, dat betekent dat je dus een echte vijand erbij hebt. In plaats van een halve bondgenoot. Goed, we, we gaan kijken uh, wat onze luisteraars vinden. Dus ik kom zo graag bij u terug om die reacties door te nemen. De terrorismeaanpak van Pakistan wordt te snel veroordeeld. Dat is onze uh, stelling. Er is al flink wat gestemd, zie ik. Bijna 900 mensen. Eens 38%, oneens 62%. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Moha Zonde. Vroeger heette ik Mohamed, maar ik weet nu wat beters. Ja. Ik vind het heel erg hypocriet bijvoorbeeld dat de moslims nu zeggen... ja, zijn lijk is niet goed behandeld enzovoort. Vroeger, toen hij nog leefde, zeiden ze... ja, mensen die zulke dingen doen, die zijn geen moslim. Mm. En verder, meneer, in Pakistan bestaat gewoon geen privacy. Ik, uh, mijn ouders komen uit Pakistan, ik kan ook de taal praten. Ik, ben, ik heb er gewoond. Er bestaat totaal geen privacy. Geen, geen privacy bedoelt u mee dat de geheime dienst overal zijn takken heeft? Ja, maar ook de buren, hè. Je mm -hmm. kent je buren. Het is niet uit Nederland. En je spreekt je buren makkelijk aan. Dus. En de uh, rivaliteit is heel groot. Als er bij een villa gewoond wordt, die groter is dan mijn villa dan moet ik het fijne van de buren weten... zodat ik ze mogelijkerwijs ten fout ja, kan ja, dus brengen. U, u zegt daarmee, in, in dat dorpje wist, wisten ze echt wel dat daar... Ja, uh, samen juur, bij Lane was? Absoluut, ja. Absoluut, ja. Ja. absoluut. Goed, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ronald uit uh, Rotterdam. Het nieuws uh, gaat natuurlijk soms uh, heel erg hard en heel erg snel. Uh, het oude bewind dat in Pakistan leefde, dat was uh, met de Musharraf die ondersteunde uh, de terroristen. Dat was uh, duidelijk. En het huidige uh, regime heeft naar mijn mening ontzettend goed meegewerkt. Want je zou niet kunnen zeggen dat de Pakistanen niet kunnen zien dat drie helikopters hun uh, ter territorium binnendringen. Dus ze hebben gewoon waarschijnlijk heel erg goed hierbij meegeholpen. Dus we moeten niet uh, blijven steken in het verleden als die mensen zo uh, goed informatie hebben gegeven. Dan moeten ze bij uh, hun steunen en niet veroordelen, nee. lijkt mij. Nee, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Met verhaal. Zeg het maar. Ja, ik ben uh, ook, zoals de vorige uh, sprekers het al zeiden, van uh, het niet mee eens dat Pakistan dan weliswaar niet geweten heeft. Ik denk dat Pakistan zeker weten geweten heeft van, um, dat in dat huis zeker, zeker gewoon dingen ondernomen werden. En dat er inderdaad privacy uh, een uh, belangrijke kwestie is voor de veiligheidsdiensten in uh, Pakistan. Dat die zeker moeten weten van wie in het huis woont en wat er allemaal moet gebeuren. En dat zonder uh, steun van de Pakistanse regering, oftewel de veiligheidsdiensten, uh, zoiets, um, zo'n grote vis niet verborgen gehouden kan worden. Ja. Maar uh, meneer Van Balen zegt ook uh, dat, dat, laten we zeggen, in, in Pakistan zelf de, de regering het boel niet op orde heeft. Uh, dat wil zeggen, delen van de geheime dienst die werken weer niet mee met de regering, andere delen wel. Uh, da, daar is ook geen touw aan vast te knopen dan, zo langzamerhand. Ook voor de, voor de president niet, lijkt me. Nee, precies, maar dan moet je je afvragen of dat dan wel zeg maar, je bondgenoot mag zijn... Eh, om eh, gezamenlijk op te nemen tegen terrorisme. Ik zou zeggen, um, eet je eigen regering op orde stellen... en ga dan pas terrorisme bestrijden. Niet, zeg maar, um, terrorisme bestrijden terwijl je eigen zaakje niet op orde is. Maar goed, voor, voor die voor, van voor die terrorisme... Waar dan het voor het die band vandaan komt... Ja. Van, uh, van wat voor gebieden zij zich dan uh, behouden, dat is met name... Het noordwesten van Pakistan, en dat hoort nog steeds bij Pakistan. Ja. En daar hebben ze al gewoon geen zwegschap over. Nee, want, want voor die terrorismebestrijding, ook, ook geografisch gezien, is Pakistan natuurlijk een heel belangrijk land daarin, in die regio. Ja, Pakistan is zeker een behoorlijk uh, belangrijk land. Alleen, um, ja, het is toch wel lastig zeg maar, als zij niet hun eigen veiligheid kunnen waarborgen, dat zij dan bondgenoten kunnen zijn of willen zijn in het bestrijden van terrorisme. Ja. Ja, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Dagje met Tim Smits. Ik ben uh, tegen de stelling omdat ik vind dat wij uh, vandaag de dag in een risicomaatschappij leven en dat het heel erg normaal is dat dergelijke acties op deze wijze worden ondernomen. Met of zonder medewerking van een regering uh, in wat voor staat dan ook. Uh, wat ik uh, namelijk probeer, probeer te benadrukken is dat wij uh, een vorm van veiligheid hebben vanwege die risicomaatschappij, die ook wij lokaal, regionaal, nationaal, ook internationaal gewoon hebben. Als er iets aan de hand is of er dreigt een risico in de samenleving, dan gebeurt er iets buiten de publieke media om op de achtergrond. Die ervoor zorgt dat uh, met de medewerking van integende mensen onze publieke veiligheid een beetje gegarandeerd wordt. Ja. Dank u dan, moeten voor wij, dan moeten wij in die zin ook niet vreemd opkijken. Dat ik bijvoorbeeld in deze situatie het een beetje onnodig vind om foto's van uh, Osama of uh, het bewijs dat er iets aan de hand is. Ik ga ervan uit dat als het niet zo zijn... we op termijn merken of deze actie wel of niet gelukt is. Ja. Dank voor het bellen, meneer. Um... Ja, want uh, er is uh, laatste nieuws. In Leeuwarden heeft de rechtbank uitspraak gedaan... in de zaak tegen Sietske Haar, de vrouw uit het Friese dorp Nijbeets. Uh, ze wordt beschuldigd van het doden van haar baby's. In Leeuwarden is verslaggever Menno Reemeijer. Menno, hoe luidt het vonnis? Twaalf uh, jaar cel is hier uitgesproken tegen H. Jurgen voor drie keer kindermoord en één keer kinderdood. En dat komt overeen met, met de eis die um, het, het Openbaar Ministerie twee weken geleden al, al stelde in, in deze zaak. Um, is het nog, wat, is, wat is de motivatie erbij van de rechtbank? De motivatie is eh, dat bewezen is dat ze, eh, met voorbedachte raden, de kinderen heeft, heeft gedood. Dus dan kom je uit op kindermoord. Eh, de eerste eh, babytje wat geboren werd, daar ging de rechter nog van uit. Nou, daar kun je spreken voor kinderdoodslag, omdat het in paniek is gebeurd. Maar bij die andere drie zaken heeft ze gewoon keuzes gehad. Bijvoorbeeld de keuze om het weg te laten, te laten halen. Ze heeft de keuze gehad om eh, met haar vriend, eh, want het, zijn vier, het is vier keer dezelfde vader geweest, voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Al die keuzes heeft ze niet ge uh, gemaakt. En dus is ze dus ook wel bewust um, dit aangegaan en is dit dus gebeurd. Ja. Um, wat ook meespeelt, zegt de rechter. Sitska H. heeft uh, niet mee willen werken aan het psychiatrisch onderzoek, zodat ze in aanmerking zou kunnen komen voor TWS. Um, en dus zijn er ook geen verminderende omstandigheden uh, aan te voeren door, uh, door de verdediging. Ja. Weet je al of uh, de advocaat van Zitschka in de uh, hoge beroep gaat? Dat weten we niet, uh, want Sietke H. Die had het al, uh, al eerder aangegeven dat ze niet bij de uitspraak zou zijn. Maar ook uh, haar advocaat uh, is vandaag niet aanwezig. Heeft al wel gezegd dat ze eerst uh, is, uh, zich over de uitspraak wil buigen... en uh, dan met een verklaring naar buiten komt. Goed, 12 jaar cel dus, evenals de eis was van het Openbaar Ministerie. Dat is het vonnis uh, tegen Sietke H. daar in uh, Leeuwarden. Dankjewel, Menno Reemeyer. Dan zijn we terug in Stand.nl, waar de stelling dus is... de terrorismeaanpak van Pakistan wordt te snel veroordeeld. Um, we gaan zo meteen terug naar Hans van Balen, Europarlementariër... die meeluistert, maar ik heb nog wel een paar reacties. Dus laten we dat dan toch even afmaken. Stand.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag, met de halfmargenant. Ik ben het uh, ook niet eens met de stelling, want uh, meneer Van Baal heeft het eigenlijk al uh, prima verwoord. Met welk Pakistan heb je te maken? He, je hebt daar een, een, een, de huidige president die redelijk uh, het westen gunstig gezind is, maar ik denk dat er een grote groep... In, vooral in militaire en inlichtingendienstkringen is die, die zeer anti-westers georiënteerd is. En nou, dan heb je het kans dat er een aantal dubbeloperaties loopt. Dus uh, dat de regering daar op de hoogte is geweest van Bin Laden's verblijf. Ik ga Bin Laden noemen, dan krijg je die verwarring niet. Als je nou aanneemt Bin Laden, dan hoef je ook niet Heel Obama slim. te zeggen. Heel slim. Ja, nou, ik hoop dat het iedereen tip <laughs> aan ja. hebben. Maar goed, terugkomend. Ik, er zullen dus een aantal uh, uh, operaties gelopen hebben... Dus, uh, die de Amerikanen gunstig gezind zijn... en, en andere die, die, die, uh, die de Amerikanen tegenwerken. Ja. Dus het is een uiterst onbetrouwbaar land. En ik zie eigenlijk Turkije in, hetzelfde, in mindere mate... maar er is een grote groep. Kijk, het probleem is al die in, die in die islamitische landen... dat er eigenlijk te weinig verschil is. Hè. De religie is tevens politiek gericht... En, en en hoe fundamentalistischer, hoe meer je dat aantreft. In Pakistan is het zo typisch zo'n scheidingsgebied, waar, waar extreem zeer sterk tegenover elkaar staan. Mm. Maar ja. toch, toch zie je nu, als je dan het hebt over die Arabische lente, uh, bedoel, daar, daar zie je nou juist niet dat dat, dat, dat nou niet uh, direct godsdienst gedreven is. Dat dat zijn gewoon uh, jonge lui die, uh, die een baan willen en, en uh, fatsoenlijk eten. Ja, maar het blijven toch moslims en ze zullen altijd, ook al, al, al eisen ze een vrijheid op, zullen ze toch niet onze westerse, onze westerse maatstaven en onze westerse manier van leven zullen ze, zullen ze accepteren. Dus je blijft dat je te maken krijgt met mensen die altijd en eeuwig hun eigen, hun eigen patroon volgen en, en, en, en zeker niet het onze. En dat ging dat veel te weinig door in de westerse wereld. Dank u voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, het blijft het centrum van uh, wapenhandel, mensenhandel... en uh, de drugs, de beste paak, Afghaan en Nepal... komt uit die gouden driehoek. En hij woonde op een militair, door militair bewaakte compound... met de militaire academie om de hoek. Dat uh, Die geheime dienst, die weet daar alles... Ja. Dus ik vind... Uh, natuurlijk wordt op dit moment gespeculeerd... omdat er nog niet voldoende informatie is vrijgekomen. Ja. Maar wacht maar af. Ja. Die, die Sharif uh, Omar was ook... Dag Buurman. Sorry, de duiven. Um, um, nou uh, die, die was ook niet kosher. Ja. Die, die had ook rechters weggestuurd en omgekocht. Ja. Wat vindt u buurman van de stelling? Ja, die rijdt langs in zijn nieuwe Mercedes. Dat is zo'n leuk ding dat hij niet meer kan lopen. Kijk aan. Duif. Goed, maar we weten dat niet zeker, dus wat hij vindt, ja. eens of oneens. Uh, ik, ik noteer die van u in ieder geval en die ja. gaat mee in de totaaltelling. Dank u wel. Uh, de terrorismeaanpak van Pakistan wordt te snel veroordeeld. Dat is onze stelling. Uh, ik ga terug naar Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD. Wat vond u van de reacties? Ja, die reacties geven aan dat uh, mensen het ook niet weten. Dat is logisch, want uh, niemand weet het zuiver. Uh, en volgens mij kun je wel uit de reacties concluderen... dat iedereen begrijpt dat in Pakistan niks is wat het lijkt... en je kunt niet precies weten wie wat doet... Dat, dat is volgens mij wel algemeen aanvaard. En dan is de vraag: maar daar zijn de meeste mensen niet echt op ingegaan. Moet je dan desalniettemin toch met die paar goede krachten die er zijn samenwerken? En ik denk van wel. Ja, um, ja dat, is, dat is het probleem. Dus eigenlijk, u zegt eigenlijk van, ja, die, die stelling is, als je het hebt over Pakistan, is te onduidelijk. Want je moet weten welke krachten in Pakistan we dan bedoelen. Luister, als je de stelling zou hebben. Um, is Nederland een betrouwbare bondgenoot in de strijd tegen terrorisme? Kun je ja zeggen, want het beleid van Nederland is duidelijk... of je het ermee eens bent of niet. En er is een regering gesteund door het parlement. Dus je hebt een land ja. wat functioneert. En dat is in Pakistan niet het geval. Dus moet je onder die deken... Allemaal groeperingen zoeken waar je misschien soms half, soms geheel, soms niet kan samenwerken. Ja. En u hoorde net die een meneer die zei van de, de re religie uh, uh, uh, in sommige delen van, van, die, van dat land uh, is, is zo uh, toonaangevend. Dat, dat verlies je altijd, want religie is politiek in dit geval. Ja, dat klopt. Het loopt in ieder geval door elkaar heen. Maar waar ik het bijvoorbeeld niet mee eens ben, is dat moslims niet een echte democratie zouden willen hebben. Ik ben op het Tagrierplein in Cairo geweest, net na de revolutie. Ik heb met al die jongeren gesproken... die je eigenlijk ook in Amsterdam of in New York of in Rome kan tegenkomen. En dat zijn mensen die inderdaad gewoon willen kunnen zeggen wat ze willen. Mm -hmm. Dus vrijheid en die inderdaad een baan willen. En dus eten en onderwijs. Nou, dat heeft mij wel een enorme uh, gevoel gegeven. Ja, ook daar we moeten we de goede mensen vinden... En steunen, want de strijd tegen het terrorisme is niet te winnen als we de bulk van de moslimbevolking niet mee hebben. He, gesteld dat de moslims Hamas de verkeerde kant zouden kiezen, dan is die strijd niet te winnen. Ik zeg. De ene moslim is de andere niet. Dus er zijn heel veel moslims, eigenlijk een overgrote meerderheid, die wel in een normale, vreedzame wereld willen leven. Ja. En Nog, die moeten we dus steunen. Nog even naar uh, dat. Want uh, goed, de, de president heeft dus in dat stuk in de Washington Post duidelijk aangegeven wat, wat hij uh, ervan vindt. Maar u zegt al van goed, dat is, dat is ook uh, dat is een mening en dat is uh, de mening die het Westen wel goed gezind is. Vindt u dat ja, Pakistan. Dus dat is ook vooral public relations. Hè? Ik bedoel, ja. een president, welke president ook, zal altijd iets zeggen wat zijn bondgenoten leuk vinden. Mm. Maar vindt u dat de Pakistan er dan nog meer aan moet doen? Bijvoorbeeld met bewijs moet komen dat ze echt van niks wisten? Ja, maar dat bewijs is niet te leveren, omdat de inlichtingendienst... het is niet dat die club één geheel is. Dus er zijn mensen die samenwerken met nogmaals de andere partij. Er zijn mensen die wel loyaal aan de president zijn. Er zullen absoluut mensen in de inlichtingendienst zijn... die weten of wisten waar Osama Bin Laden zat. En er zijn lui die dat niet weten. En aan ons is dus de hele taak om uit te vinden... wie kun je wel vertrouwen, wie kun je half vertrouwen... wie kun je niet vertrouwen. Ja, dat is nog lastig op zich genoeg, dat is, ja. dat is ongelooflijk moeilijk. En de eerste die zegt, oh, dat weet ik... die moet zijn vinger opsteken, eh, want dat is uniek. Nee. Dank u wel voor uw bijdrage aan Stand.nl. Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD. Het is goed gegaan met Osama en Obama. Bijna even niet, maar... U hebt, het goed, uh, u hebt het zich goed ingeprent. Uh, Obama, dat, dat, dat hou ik nou zo aan. Dat is verstandig. <laughs> okay. Graag gedaan. Hè. Dag hoor. Uh, ik ga nog de laatste cijfers even doorgeven. De terrorisme aanpak van Pakistan wordt snel veroordeeld. Bijna duizend mensen gestemd. 38% eens met de stelling. 62% is het oneens. En u kunt de hele middag blijven reageren op onze site, maar dan moet u wel de radio aanhouden... want na twee is er, Dit Is De Dag met Andries Kneevel. Zo is dat. En we gaan het hebben over Osama en Obama. Ik ga het niet meer door elkaar halen. Ik ga het over Bin Laden Ik hebben ben. en over Obama. Nou, Willem Post komt en we gaan met hem praten... over de positie van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten... nu er wat gewijzigd is. En ook over de positie van Obama zelf richting de verkiezingen natuurlijk. Volgend jaar in de Verenigde Staten is zijn gezag nu toegenomen. een debat over de, over de vraag... of Grimbers Rost van tonningen morgen in... Kurenborg mag spreken op 4 mei. En hoogleraren Jan en Leo Lucas, die hebben een boek geschreven waarin ze zeggen... nou, met die multiculturele samenleving, dat valt wel mee. Dat drama is helemaal niet zo groot als je naar de feiten kijkt. Een nuchtere balans van 500 jaar immigratie. Allemaal zometeen na tweeën. Met Andries Knevel dus. Ik wens u vast een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.